In de studio, te gast gasten uh, Gregory en Faisal. En uh, wat mij eigenlijk, uh, uh, wat ik me afvraag, jullie komen uit Katwijk en uh, Rijnsburg. Ja. Uh, is dat ook een omgeving die je inspireert om de rap te maken? Of zeg je, nou, dan moet ik voor in de grote stad zijn... of daar heb ik een hele andere omgeving voor nodig? Nee hoor, nee. Eh... Uh... Ja, niks met de omgeving te maken. Bij mij is het zo, als er wat in mijn hoofd zit, dan uh, ik ben, bij mij gaat de muziek de hele dag door mijn hoofd, zeg maar. Dus ik ben altijd wel bezig om uh, beats te maken of, of teksten te schrijven of uh, ja, iets met muziek bezig. Daar ben ik elke dag wel mee bezig. Dus het beeld wat ik heb van jullie aan het strand, daar zittend of uh, lopend, euh, met de kinderen en dan de muziek maken, klopt niet? Nee, nee, nee. Jammer. We hebben wel een clip van ons erop genomen van uh, geen stress, zeg maar op het strand en zo. Maar we, nee, je muziek zit gewoon echt in je hoofd. Dat heb ik mijn hele leven eigenlijk al, weet je, dat je, dat je ja iets in je hoofd zit en daar moet je wat mee doen. Weet je, je moet het uiten, je moet er wat mee gaan doen. En uh, ja, zo ontstaan eigenlijk de nummers bij ons ook wel een beetje. Ja, nee. ik, Kun je je nog herinneren, uh, hoe de eerste, hoe, hoe je ontdekte dat je dit kon? Uh, ja, ik speelde vroeger altijd in trash metal -bindjes. Dus uh, gitaar, laat maar zeggen, een beetje sleerachtig en dat soort dingen. Daar is eigenlijk mijn muziek uh, begonnen. En op een gegeven moment had ik zoiets, ik wil wat anders gaan doen. En zo kwam ik eigenlijk in die, uh, ja, hierin terecht. Ik denk, gaan uh, ommezwaai maken naar nou wat anders. En uh, ja, zo is Gregorman een beetje ontstaan. Als ik bijvoorbeeld die videoclips zie van jullie hè, op YouTube, want er staan er heel wat op. Uh, vraag ik me altijd een beetje af, hoe, hoe komt zo'n clip tot stand? Moet je zelf die mensen regelen die er allemaal in meespelen? Of zoals op dat strand en zo? Met, uh, yeah. uh, ja, dat is. Hij is altijd daar. Uh, Faisal regelt meestal de clips. Ja, meestal uh, doen we een soort uitnodigingen met, met filmpje, weet je wel. Van uh, we zoeken mensen die uh, absoluut niet kunnen dansen of zo. <lacht> Zoiets. <lacht> Zoiets. we zoeken mensen die niet kunnen dansen. Dus als je kan dansen, dan uh, hoef je niet aan te melden. Uh, ja, dat soort dingen. We hebben paarden nodig, we hebben een, iemand met een paard nodig. En opeens daar uh, nou, loopt mijn boksen. Uh, dan kan ik wel een hele menage beginnen. Weet je wel, iedereen wil <lacht> ja, meedoen. Iedereen wil en, meedoen uh, dat dat, en is, dat uh... is altijd heel uh, ja, jong, oud, maakt niet uit. Van uh, zes jaar tot uh, zestig jaar, die wil gewoon meedoen met ons uh, clip, zeg maar. Dus het is één oproepje, één uh, berichtje. En we krijgen aanmeldingen. Ja, dus dat ja. is heel makkelijk eigenlijk. Dus, ja. dus, dus je moet ook een beetje screenen, natuurlijk. Ook mensen zeggen: nou, Helaas, Ja, of de Als, je, dan, als, valt, we, als, als we, je zes, zes mensen heen. hebt met paarden. Ja, dan ja dan we, we hebben wel een paar ja. paarden te ja. zeggen. Ja. Dat, ja. Dat, ja. Paar, ja. Ja, ja, We zochten toen uh, mensen met paarden, met motors. En uh, kon eigenlijk helemaal nee en Een motorclub een hele beginnen, motorclub, zeg maar. uh, ja. Dat was heel makkelijk. Ja, ja. Dat, uh, een hoop aanmeldingen. Ja, we hebben twee motors genomen, één paard. En uh, ja, dat had ik, uh, ja, dat was genoeg toen. Ja, maar ja. We, we konden echt heel veel, uh, ja, veel aanmeldingen krijgen. We. Gelukkig. Ja. Ben er wel blij om. Ja. Vinden we leuk. Mooie kompie. Mooie ja. Ja. Ja. ja En hoe ontstaat dan het idee voor zo'n clip? Ja. Want je kunt wel zeggen... Nou, dat, dat, bestaat, dat, dat wat hij met muziek hebt... Dat heb ik weer met videoclips en dingen. En uh, dat, dat ontstaat in Hij heeft een ruime fantasie altijd. Ik heb, uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat komt gewoon in me op. Dus, uh, nee, daar heb ik eigenlijk weinig moeite voor uh, nodig. In het begin denken we van, wel. Nou, weet je wel... Uh, wat bedoelt hij? De die <laughs> laatste clip ook met zombies. en uh, Ik denk, dat uh, is <laughs> dus echt gek, <laughs> <Nee. laughs> Maar ja, uiteindelijk ontstaat er dan toch iets leuks, zeg maar. Ja. Dus ja, dat is, uh, ik laat hem maar gaan meestal. En dan uh, komt het wel goed. Ja, dus... Dus je hebt vandaag veel inspiratie opgedaan, denk ik dan. Ja, zeker. <lacht> ja, maar ik, ben, ik heb altijd wel... Uh, ja, dat heb ik altijd wel. Ik heb een ruime fantasie. Ik zat vroeger ook op, uh, op MSN en dus zat met een vriendin. En toen zat ik hele verhalen te verzinnen. En zei ik, oh, waar haal jij dat vandaan? Dan kon ik gewoon hele sprookjes kon ik maken. Dat ik denk van, nou, jij bent echt gek, weet je wel. Ik <lacht> kon gewoon hele sprookjes verzinnen. Kon ik kon gewoon helemaal doorschrijven zo, weet je wel. Dus ja, dat was gewoon uh, leuk. Maar toch, maar toch essentieel voor een groep. Hè? Want als we zo iemand erbij hebben... dan weet je, weet je sowieso zeker... dat je alle facetten in huis hebt. Mensen die muziek maken. En dan ook nog een keer heel veel inspiratie opdoen voor videoclips. Want er zijn ook heel wat mensen die dat dus niet hebben. En die moeten ja, daar externe ja. mensen voor inhuren. En dat hoeft bij jullie dus niet. Nee, nee. dat klopt. Ja. Dus bij ons is het meestal... ja, het loopt allemaal wel. En het gaat vanzelf. En uiteindelijk uh, komt er wat leuks uit. Uh, stel de luisteraars... Uh... Natuurlijk uit het luisteren zijn is dus een, domme, een domme wending van het gesprek. Maar die willen jullie boeken op een festival. Hoe kunnen ze jullie dan bereiken? Uh, ze kunnen uh, ons boeken naar een mailtje te sturen... naar uh, allculturemusic.com. Of een uh, privébericht sturen naar uh, de Greggerman uh, Facebook. En dan, uh, ja, dan komen we er wel uit. En dan komt het wel goed. En dan komt het wel goed. Dan we wel goed. En hebben jullie druk? Hoe, hoe vaak per maand bijvoorbeeld, treden jullie op? Nou, dat kan heel verschillend, Ik ken van heel veel zijn tot ja. te, af en toe twee of drie keer in de maand. Maar we hebben ja. het vrij druk. We hebben het vrij druk de laatste ja. tijd. Ja. Uh, ja, met optredens en dingen. Dus uh, ja, als ze ons willen boeken, dan uh, zo snel en mogelijk ervoor, benen. En, uh, en de datum plannen. En dan, uh, dan uh, ja, de rest komen we meestal overeen, zeg maar. Uh, ja. uh, nou, het midzomerfestival hier in Goorl heeft geluisterd. Dus dan weten ze nog wel ja, volgend jaar. jaar. Quid ja. a man. Ja. Hier in zou echt super leuk zijn. Ja. Ja. Ja. hierbij. Want jullie hebben ook niet met de minste gestaan, hè? Travasi is hier staan, Lobo. Ja, ja, ja. ja. Van uh, heel lang geleden. Heel Had lang die geleden, Een grote hits. Ik ja. weet niet of die nog muziek maakt, maar... Ja, die is nog steeds bezig. Alleen, uh, ja, hij is leraar op een school, zeg maar. Of okay. directeur zelfs. En, ja. uh, maar hij traint nog op, af en toe. Ja, en ja. Rob, Robby Raadsel ken ik niet, maar... Nee, Dat ja, is mee. een lokale uh, artiest, oh. zeg maar, uit Rijnsburg. Een hele uh, goede rapper, ook. Heel leuk ja. ja. talentje ja. ook. Ja. Maar die wou niet mee. Nee, die wou niet mee, <laughs> Ja, die heeft heel veel talent, maar die, die, ja, die doet er eigenlijk heel weinig mee. Te weinig mee, ik ja. ja, zou ja. zeggen. Hij is wel af en toe ermee bezig, maar hij doet er eigenlijk te weinig mee. En hij had ook een officiële single uitgebracht. Ja, ja, ja. Dus ja, dat was ook leuk. En jullie vertelden ook in het, in het gesprek van tevoren dat jullie ook met, uh, meestal met Nederlandse artiesten optreden. Ja. Uh, kun je daar wat namen van geven? Uh, we hebben tussen uh, Dries Roelvink gestaan en uh, uh, uh, Tino. Uh, uh, uh, wat hebben we nog meer, joh? Uh, ja, noem maar een aantal artiesten yeah. op. We zitten heel veel de laatste tijd in dat Nederlandstalige. En ook ja, wat mindere artiesten. Of die eronder zitten, zeg maar. Uh, Ray Benjamin, uh, weet je, dat soort bekende jongetjes. Die ook het allemaal heel goed doen. En ja, we vinden het leuk om dan toch in die scene ook te zitten, zeg maar. En zijn jullie al een beetje over de grenzen uh, aan het werk? Of is er helemaal nee, niet iets waar je wilt? Niet, wil? niet uh, in lichaam, maar wel uh, met uh, ja, e single is wel dingen. De, we zijn wel mee bezig, zeg ja. maar. Om, om uh, er overheen te komen, zeg maar, qua uh, in Suriname, Curaçao, ja, singeltjes ja, ja, ja, ja. uh, en dingen. Dus, ja. We ja, zijn er wel hard aan mee, uh, mee bezig. En het is nog natuurlijk leuk als we ja, dat kunnen het uitbreiden. Ja, het ligt misschien wel een beetje voor de hand, hè? Ja, om, ja. precies. Om ja. een eigen route te We blijven te zoeken. doorgaan, zeg maar, uh, ja. om ons uh, de, bekender te maken. En, en er staat ook een artiest op jullie bucketlist... dat je zegt, die willen we ooit nog een keer strikken... om met, met ons liedje te maken? Frans uh, Bouwer? Ja, ik denk iedereen zou leuk zijn. Iedereen ik denk, zou leuk ja, zijn? Ja. Ja. Okay. Maar dan moeten we het wel in het Nederlandstalige zoeken, of? Nou ja, ja in principe als we... Kijk, oh, zeg, je zegt net over festival... maar als we op festival staan... doen we ook nummers van Bob Marley bijvoorbeeld. Ja, of ja. Uh, ja, dan kunnen we ook Engelstalige dingen doen. Maar onze uh, ding ligt wel bij het Nederlandstalige. Oké, okay. je eigen identiteit. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en spelen jullie ook instrumenten? Bespelen jullie instrumenten als je live optreedt? Nee, live spelen nee. Altijd we altijd. We kunnen het wel. We, we kunnen het, het wel. We kunnen drummen, gitaar spelen. En, uh, maar ja, we zijn nou in dit gerold, zeg maar, met een tape act. En uh, muziek maken we allemaal zelf. En uh, ja, optreden met een tape act is ook veel makkelijker, veel sneller. En uh, Misschien ooit nog een gitaar erbij pakken of ja, een trommel ja, ja. of weet ik het. Ja, want we kunnen het wel. Dus we kunnen het ja, altijd wel nog, ja, ja, ooit ja, ja, nog eens ja. een beetje gaan gebruiken. Misschien in de toekomst. Maar nu zijn we... bij ja, Onze act is altijd wel uh, vurig, om het zo maar te zeggen. <lacht> ja, dus, ja, dus we ja, hebben ja, ja. het eigenlijk niet echt nodig om... Ik Iets ben extra's heel... erbij te pakken. Ik, zeg maar. ik ben ja. heel benieuwd hoe dat er live uitziet als ja, een live optreden. Ja, dus, uh, gaat heel ja goed dan komen. krijg je meestal wel, uh, wel wat te zien, laat maar zeggen. <laughs> yeah. En dus... volgens mij hebben jullie ook nog heel veel toekomstplannen. Hè? Van, uh, je kunt één zin vragen en jullie en er komen een hele hoop ideeën tevoorschijn. Ja, en, uh... ja we willen sowieso muziek blijven maken en uh, hopen nog heel veel optredens te kunnen doen. Ja. En of het nou groot of klein, als zou voor. We hebben laatst voor een gehandicapte jongen gestaan, weet je wel. Die, ja. die, die was helemaal gek van ons, weet je. Zouden we daar naartoe gegaan? Nou, die had de avond van zijn leven, zeg maar, weet je ja. wel. En er waren er twintig mensen misschien. Maar ah, dat dat hebben we wij het helemaal naar ja. ons zin, weet je. En ja. Ja. dat vinden we ook leuk om te doen. Vinden we ja. belangrijk ja. ook. Om, om ook bij je steun te geven aan ja, de dat soort dingen. Ja. Op, ja. Gehandicapte dingen en dan. We proberen zoveel uh, kosteloos te doen, zeg maar. Uh, zeg maar, het liefst komen we helemaal gratis. Ja, ja, ja. Mm. En, uh, Goed initiatief. En ja, dan, uh, dan, uh, dat doen we gewoon. Dat ja. hebben we al vanaf het begin gedaan. En dat doen we nog steeds. Doen we nog steeds, ja. En dat uh, proberen we zo te houden natuurlijk. Er zit ook een soort idealisme in de muziek. Ja, ja, <coughs> ja, ja, ja, ja. Klopt. Ja. En de Voice of Holland bijvoorbeeld? Zou dat niks mm -hmm. voor jullie zijn? Want jullie hadden het al over uh, A.I.P. en zo. Onze zangeres heeft met de eerste voice meegedaan. Die is vrij ver gekomen, zeg maar. Ja. En... Uh, ja, voor ons. Zelf. Voor ons is het niet. <laughs> <laughs> voor ons is het gewoon niet. Wij zijn niet echt. We zijn gaan zingen en zo. Entertainment zijn wij. Kijk, een rappen, ja. en, uh, ja. We zijn niet in onze stem een beetje rappen. We zijn echt entertainment, bij, bij, bij ons is het totaal pakket. Moet nee, je ja. gewoon uh, meemaken. Ja. Ja. En, uh, maar we zijn geen nee. nee Maar nee. het kan je maken nee. en breken, hè, zo'n programma. Hè? Zoals een nee. voice bijvoorbeeld. Ja, oh, ja zeker, tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Wat mij dan opvalt, is dus de mensen die met zo'n programma meedoen... In het begin hoor je er heel veel van. En na de hand dan bloedt dat dood. Ja. Dan hoor je er niks ja, meer kijk, het, het van. Is, Sommigen is, blijven de, wel hangen, maar niet iedereen. Maar heel veel ook niet. Nee, nee, maar het, is, het, zeg maar het is een hele snelle opbouw. Hetzelfde als je zou gaan fitnessen. En je gaat binnen drie maanden heel veel spieren kweken. En dan stop je. Maar als je gewoon langzaam drie keer per week traint. En je doet dat vijf jaar lang. Dat doen jullie. En je stopt dan. Dan blijven die spieren toch de rest van je leven blijven zien. Weet je wel, dan bouw je dat langzaam op. Dat is met muziek ook. We, zijn al, we hebben misschien al, uh, op hoeveel plaatsen... misschien wel 50, 60 verschillende plekken al opgetreden. Ja, ja, ja. En dan in herhaling ook. Dus ja, we hebben al heel wat opgebouwd. al. Wat jij nou zegt, dat vind ik eigenlijk een hele goede voor uh, jonge luisteraars... Die, die erover na zitten denken. Of die denken dat dat het ideaalbeeld is, de Voice of Holland. Nee. En dat ze zich echt moeten realiseren, wat jij ook zegt... Van, er zijn zoveel manieren om een toekomst in de muziek of ergens anders in op te bouwen. Ja. En ik, misschien ik denk dat wel je, betere als meedoen met de voice. Ik ja. denk dat je, als je gewoon de kroegjes, barretjes dingen en je kan zingen... of je kan een beetje rap en dingen doen, gewoon de barretjes gewoon contacten. kunnen we hier optreden en zo zijn we ook. En nou uh, hoeven we maar één e-mailtje te sturen naar een uh, barrenkroeg... en we kunnen daar avonden organiseren... Ja. Of we hebben zelf boekingen, dus we kunnen ja, altijd ja. bezig zijn, weet je wel. Maar ze, hebben ook, ze krijgen ook vertrouwen in je. Als wij komen, oké, okay, hun die organiseren, oké, okay, dan zit het goed, weet je wel. Dus uh, het is ook een soort ver, uh, vertrouwingsband wat je ja. met elkaar krijgt. En heeft het jouw zus nog iets opgeleverd? Ja, mijn zus zit al heel lang in het, uh, in, in het zangvak. Uh, en die, die zingt in jazzbeentjes en uh, die doet heel veel dingen. Die heeft ook uh, erg druk mee. Maar toen ze bij ons kwam, vond ze het echt leuk om daarom mee te doen. En toen zijn ook onze... Ja, onze vokalen, zeg maar, zijn dan wel omhoog gegaan, nee. zeg maar, van dingen. De 99 procent meegekregen. ongeveer. Ja, ja, ja, ja. En je kan ook je nummers anders uh, aanpassen op dingen. Dus we zijn er alleen beter van geworden. Ja. Dus het is af en toe wel goed om iemand ook binnen je groep binnen te krijgen... die even tijdelijk meedoet, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ze zitten wel bij, maar ze is niet altijd bij, bij optredens en zo met ja. ons mee. Dus, uh, maar als we echt maar iets groots hebben Een festival of, of we hebben grotere dingen Dan is ze er wel bij okay. Dan gaan we muziek luisteren geloof ik hè? Nou, leuk. Want we hebben nu twee tweede liedje ook, uh, ook gevonden Dat liedje dat heet Moves Waar gaat het over? Het uh, gaat over een meisje wat niet kan dansen En uiteindelijk het einde van het liedje Ja ik kan ze eigenlijk nog niet dansen Maar wel een <lacht> stukje beter laat maar zeggen oké, okay. nou, We gaan het er luisteren De dingen die je doet zijn al gezien Je kan ook niet mee in deze babbeling zien Lijstje, laat me die move eens zien Want je staat zeker nog niet in de top 10 De dingen die je doet zijn al gezien Je kan ook niet mee in deze babbeling zien Move, huh? show me die move Show me die move Je bent zo so bad en het wordt nooit goed toen ik jou zag dansen in die discotheek Wist je niet dat iedereen zo naar je keek? De move die jij daar deed maakte iedereen mee Je probeerde ook nog even snel de Harlem cake Het dansen zit bij jou niet echt in je bloed Je benen zijn zo stijf, dat is zeker niet goed Je billen zien eruit als een gevulde groep. Je luistert ook niet goed naar al dat boerenroep Je armen zweven rond en raken af en toe je hoofd Nu maak je een move die vindt iedereen doop Het was een lucky shot, dat is wat ik lopen Nou geef je per ongeluk een elleboog stoof. Show me die move Show me die move Je bent zo bad en het wordt nooit goed Je doet zo je best, maar het ziet er niet uit Het ligt aan je move en zeker niet aan het geluid Kijk nou maar uit dat je nergens op stuit Hier en daar hoor ik alleen nog maar gefluit Meisje, laat me die move eens zien Want je staat zeker nog niet in de top 10 De dingen die je doet zijn al gezien Je kan ook niet mee in deze babbeling zien Alle moves die jij daar doet Nee lieve schat, die zijn niet goed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 de dingen die je doet zijn al gezien Je kan ook niet mee in deze babbeling zien. Zo je vindt je kunt dance, maar dat kan je niet En zeker niet zo cool als Energy. Dus beweeg die booty en laat me zien Dat je zeker thuis hoort in die babbeling zien. Je doet het toch best oké okay, Dus doe die dansie lekker mee Laat me je beste move eens zien Dan haal je alsnog die top 10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 Ja, goed. Gwenga hoor je bent Moves. Een uh, ja, officiële videoclip van een meisje... wat uh, ja, wil gaan dansen en wil gaan leren dansen. Maar aan het einde van het verhaal kan ze het nog niet. En uh, dat is een beetje jullie bedoeling ook, hè? Dat mensen dat ook... Ja, ja, ja, ja, klopt. Want jullie zochten ook echt iemand in die clip die niet kon dansen? Ja, ja, ja. Is aardig, We vond ik. zochten eigenlijk allemaal mensen die niet konden dansen. Nou ja, dus, uh... de anderen vond ik dat die behoorlijk goed uh, Ja, die waren aardig de gedaan. Ja. Ja, die werden steeds beter tijdens ja. de clip, zeg ja. maar. ja. ja. Mensen die groeien er dan misschien in, hè? Ja. ja. Nou, wij vonden het in ieder hartstikke tof dat jullie er waren vanavond. Wij ook. Ja. Wij vonden ook heel super leuk, leuk Als we leuk. jullie agenda kijken nog eventjes... heb je nog iets dat je zegt van... dan gaan we binnenkort optreden of staat het nog allemaal in de pen? Uh, nee, we hebben binnenkort 2 juli. Twee optredens in Amsterdam. We hebben nog... Uh... Ja, dan moet ik even kijken in ja, de pen, ja. Ik heb het <laughs> nog niet boven. Maar ik weet, we hebben in juni hebben we nog twee dingen ja, ja op uh, Facebook blijven kijken ja, Gewoon op uh, Facebook. De, er uh, ja, daar, we ja ja precies, gekke man, zij uh, een hoop, uh, hoop, neer zeg maar, ja, ja hoop onzin ook en ja. uh, gekkigheid. <laughs> ja. ja en in elk, ge in elk geval volgen ze het bij, want wij volgen jullie nu, dus we gaan alles een beetje in de gaten houden. Leuk. En dan ja. uh, ja, eens kijken hoe het, uh, hoe het, zich gaat ontwikkelen verder in de okay, toekomst. Oké. Ja. Top. En uh, wie zal het zeggen, huh? Ja, je weet het nooit. Ja, we zijn ja. al tevreden hoe het gaat hoor. Ja. Dus, uh... En als jullie de nieuwe single hebben, gewoon weer langskomen. Hè? Ja, dat gaan, Doe Doe gaan we zeker doen. Het is wel duur. een eindje rijden. Dan moet je wel even van tevoren doorgeven. Want dan bel ik die freetent even weer op dat die jullie ja. een extra frietje geven. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ik ja, zit ja, ja, ja. Er ja. nog gewoon. En ik zal, zeg maar, duil, ja. en ik zal ja. tegen die boer zeggen dat hij de koeien weer even buiten heeft. Misschien kunnen we even knuffelen. Leren praten, ja. zeg maar. Dat die ja, ons ja, goed te weg kan... Dat is allemaal volgens joh. En dan nemen wij eten mee voor die koeien. Yeah. Er nu niet bij, had ik het geweten dat ik wat uh, nee, eten koeien leken, eigenlijk, maar. ik weet het niet. <laughs> nou, super bedankt ja. en een hele goede reis terug. Ja, Dankjewel, Dank gaat lukken. En tot ziens. En jullie ook bedankt. Ja. Yo, Doc, what up, man Snoop Dogg. This is what it is, man This record is so motherfucking gangster, man. I think it's time for me and you to just tone it down a bit. Come on. Imagine it never happened Imagine no rapping Imagine niggas trapped imagining having action Imagine how these niggas could be acting if we never got this shit cracked. Imagine life so hard You can't imagine it's like living in the city of God, you feel me? Imagine life from the yard Or trying to get that dollar on some shitty ass job Imagine Biggie with his son Imagine Pop getting called Pop by one Imagine a mother struggling Dealing with a system that don't give a fuck about who shot her son. Hmm. Imagine life where you can't win. When you get out the ghetto and go right to the pen. When you get out the pen, you go right to the gin. So if you get back to the streets, you go right back in. Hmm. Imagine Russell still struggling. No death jam, just another nigga hustling. And ain't no rocks on them fellas, just rocks on them fellas. Just trying to keep it bubbling. Imagine niggas just stuck from the east to the west coast everybody